less than Greek Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you small But don't change your hair for me Not if you care for me Day little Valentine. Stay. Each day is Valentine's day. Yeah. Valentijnsdag, de dag van de liefde. Verliefdheid, oh. Dat heerlijke gevoel van vlinders in je buik. Dat gevoel dat je in de zevende hemel bent... en dat je de hele wereld aankunt. Ach, ach, ach, ach, was dat maar werkelijkheid. Verliefd zijn is een drama. Het is een plots optredende aandoening waardoor je compleet de controle verliest. Je niet logisch meer kunt nadenken. Je hart keer gaat als een gek. Je last hebt van trillende oogleden en knikkende knieën. En, en, en, en, en je doet ineens verschrikkelijk klunzig en, en onhandig. En, en je gaat zonder enige aanleiding ineens ongecontroleerd lachen... En, en, en totaal onverwacht breekt het zweetje uit. Zit je compleet voor gek met een rode kop. Met klotsende oksels en met natte haren. Terwijl je nog zo je best hebt gedaan de leuk uit te zien. Man, man, man, man, man, je maakt je toch ronduit belachelijk. Verliefd zijn heerlijk? Verliefd zijn is een nachtmerrie. En, en weet je wat het ergst is? Je gaat je aanpassen. Je gaat je aanpassen. Je gaat je compleet anders <lacht> doen voordoen dan je eigenlijk bent. Ja, het is mij ook overkomen. Ik, die alles al zo lekker onder controle had. Ik, die altijd dacht, ik ben een volwassen vrouw... met een eigen mening en met een solide rechte ruggengraat. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, dat was ook zo. Tot ik verliefd werd op Joop. Joop! Joop. Ja, ik, ik was altijd gek op korte vakantietjes. Heerlijk, even naar de zon, soms een leuk stedentrickje. Terrasje pakken, lekker hapje eten. Naar theater, alleen of met vriendinnen. Maar hoe het mogelijk was, vraag het me niet. Ik raakte compleet in de band van Joop. Voor ik er erg in had, bracht ik de vakantie door in de middle of nowhere... in een basic tentje, zogenaamd genietend van de natuur. En zat ik plotseling te staren naar een dobber. Een dobber. Of, of ik zat door een verrekijker te turen... naar iets wat ik zo nodig moest zien, maar niet zag. En ging ik met een kapmes door het dichtbeboste bos... voor een avontuurlijke wandeling van tien kilometer. En dan riep ik ook nog... Joop, wat heerlijk hier zo, <lacht> in de vrije natuur. En wat, wat, wat is er toch genieten onder de sterrenhemel... met dat gezellige geluid van die tikkende regendruppels op een tentdoek. Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Nou, je mocht wel erg verliefd zijn hoor. Of hij helemaal van het padje af? Wil je je vrijwillig aan deze ontberingen overgeven? Maar alles voor Joop. En toen het uitging met Joop, beging ik gewoon weer dezelfde fout. Met Bert. En, en, en met Niels. En, en, en met Gerald. Zo. En dan, ik, ik bleef maar op die types vallen die totaal die bij me pasten. Hoe dan? Hoe dan? Met Bert? Ik ik opeens samen klef op de bank met tv-series... die ik normaal gesproken gelijk heb. En, en met nieuws ging ik mee naar kickbokwedstrijden en motocross. En bij ja, Gerald feekte ik dat ik zat te genieten... van volle borden spareribs en vette braadworsten met grote bulle pier. Ach, terwijl ik droomde van tapa's met sushi en een sprankelend glasje wijn. Ja, oh man, ik lach en jongen, maar het is natuurlijk toch volkomen absurd... Ik zuiverde mezelf totaal weg voor de liefde. En toen ik uiteindelijk net op tijd wakker schrok... riep ik mezelf tot de orde. Doe normaal. Dit ben jij niet. En ik nam mij voor dat dit mij nooit meer zou overkomen. Maar ja. Ondanks dat ben ik er toch weer in getrapt. Weer door zo'n ongecontroleerbaar heftige verliefdheid. Maar deze keer leek de match helemaal prima. Zoveel raakvlakken, zoveel overeenkomsten. Met hem kon ik eenvoudig nooit voor verrassingen komen te staan. Onmogelijk! Zielsgelukkig was ik toen hij bij me introk in mijn Amsterdamse woning. Hij kwam alleen met een pak koffertjes en wat dozen naar boven. Maar dus even later werd er nog een complete surfuitrusting naar zolder getild. Planken, masten, zeilen. En dat leek wel voor meerdere personen... Goh, goh, uh, kon ik nog uitbrengen. Uh, is dat je hobby of, uh, of heb je een winkel? Nou, als ze maar niet uh, door mij gebruikt hoeven worden, dacht ik nog... Op een van de warmste dagen van het jaar nam hij me mee naar een surfshop. En voor ik het wist, stond ik mij met 36 graden in een rubber pak te wurmen... waar ik op een gegeven moment wel inkwam, maar neffen nooit meer uit. Oh, dat staat je super, zei hij. Uh, ja, uh, dankje, zei ik. Niet echt blij met het compliment. Maar gelukkig kwam het er niet van, van het surfen. Het weer was te mooi en het waaide niet. En dat is niet gunstig voor surfers. Tot die zondag. Het stormde, de regen kletterde tegen de ramen. Je zou een hond nog niet naar buiten sturen. Ik wilde me juist lekker met een vliesdekentje op de bank... bij de kachel installeren, hoorde ik hem roepen. We gaan! Ideaal weer. Hij, hij had de hele surfzooi van zolder gehaald... en al in en op de auto geladen. En voordat ik het goed en wel besefte... stond ik bij een inktzwart IJsselmeer... me in een surfpak te hijsen... en kreeg ik mijn eerste surfles. Kijk. Daar komt de wind vandaan. Dus zo ga je op de plank staan. Dan trek je het zeil uit het water. En hoppa! Zo simpel als wat. Nou, ga jij eerst het even lekker oefenen. Dan zien we elkaar straks. En mijn surfkampioen sprong dynamisch op zijn plank. En vloog over het water richting het eilandje Pampus. Weg was hij. En daar begon oh. mijn ellende. Oh, Want zie maar eens op die plank te komen en te blijven staan. Oh, en dan dat zeil op te hijsen. Nou, nou, oh. eh, niks geen hoppa hoor. Niks geen hoppa. Vallen, opstaan, oh. weer vallen. Terug op die plank klauteren, weer vallen. En maar koud water happen. En na een paar uur meldde mijn surfgod zich eindelijk weer. Hé, hey, hoe gaat het? Hoe vind je het? Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hele uh, leuk, zei ik be, be, bibberend met be, blauwe lippen. Een uur later, in een heerlijk warm eetcafé in Muiden... bij een lekker bord saté en een stevig glas rode wijn voor mijn neus... vertelde mijn lief honderd uit over zijn zeiltocht naar Pampus. Wat een topmiddag was het, hè, Han? Kapot van die paar uur aan dat zeilsjorren... zonder ook maar een meter vooruit te zijn gekomen... kon ik nog net uitbrengen. Nou, uh, zeker, zeker... We gaan vast nog veel leuke surfavonturen beleven samen, zei die enthousiast. Da daar Jezus. klinken we op. Ja, ja, zei ik, da daar klinken we op. Ik nam een flinke slok wijn en viel... Pats! Recht voorover met mijn hoofd in de saté oh. Daar lag ik. Helemaal voor pampers. Zij ik ik ben pomp. thuisgekomen, maar hoe? Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Oh. Oh. De volgende ochtend bij het ontbijt zei mijn zee erop. Ik zal voort dan maar alleen gaan surfen, hè, lieve schat. Ah. Het is niet echt jouw ding, hè? Kon je het merken, zei ik. <lacht> ja, ja, zei hij. Maar, zei hij, ik heb nog nooit iemand zo charmant in de saté zou zien liggen. <lacht> ik ben gek op surfen, ik ben gek op saté, maar ik ben vooral gek op jou. Ah. Oh, ik smolt. Dat is wat je noemt pas echte liefde. En dit alles gebeurde 36 jaar geleden. En we zijn nog altijd samen. En we zijn nog altijd verliefd.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 Ik had gedacht, het ooit te zullen geven. Alles is liefde en uh, dat geldt natuurlijk vooral voor uh, Honey en de man waar <laughs> ze het net over had, die ze beschreef. Oh, zie Mickey, honey, toch? toch, we zagen het helemaal voor ons hoe jij daar... Hé, uh, hey, die moet nog even wachten. Hoe jij daar uh, stond te bibberen en te klauteren op die, op die surfplank en ja. dan met je hoofd in de saté. Arme Alles voor mij. de liefde. Alles voor de liefde, ja, ja. nou ja, goed. Het is al 36 jaar goed, ja, zeg je. Hè? Wat een tijd, hè? 11 april zijn we 30 jaar getrouwd. Ja, het is wat, hè? Ja. Jeetje, jeetje, jeetje. Ongelooflijk. Hartstikke leuk. Nou, dat zijn dan weer mooie verhalen. Dat geeft de burger toch weer moed. hè? <lacht> ja, toch? Erop nou, en Rob zijn een team, hoor. Ik ben, ik ben, ik ben nu 11 jaar hun buur. Ja. En dat is een team, hoor. Ja, ja. Ja, ja. ja, als Ulrik en ik wel eens kleine minpuntjes hebben... dan zeg ik, zo wordt het nooit een Han en Rob. <laughs> nou, lief. Oh, dus dat is jullie grote voorbeeld? Ja, ja, ja, het, is een ja. Team. het is een team. Nou ja, een mooi compliment toch, Han? Nou, zeker. Heerlijk, zeker. Zo is het. Hé, hey, um, wie ook een compliment verdient... die gaan wij straks eens even bellen. Dat ja. is Hans Rijmers, want ja. die heeft heel mooi nieuws voor ons. Yes. We zetten even een uh, mooi nummer voor hem op. En dan gaan we hem in de tussentijd bellen... en dan gaan we eens luisteren wat voor nieuws hij heeft. Hier komt die Billy Joel, de Pianoman.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 Uh, nummer Piano Man, uh, dat spelen we voor Hans, Hans Rijmers. Die we momenteel aan de telefoon hebben. En Beb gaat eens eventjes uh, uitproberen te vissen. Wat er nou is met die piano en <lacht> wat is er nou met Hans? <lacht> Hallo Hans, fijn dat je bereid bent ons eens even wat toelichting te geven. Ja, Want uh, de geruchten gaan al de ronde. Ten eerste is er natuurlijk morgen die geweldige opening van de krocht. En dan is daar uh, zondag het eerste uh, jazzconcert wederom in, uh, in de krocht. Na een hele tijd in uh, Nieuw Unicum uh, welkom te zijn geweest... zijn jullie terug. En jullie zijn terug met een hele mooie vleugel. En daar valt iets over te zeggen. Wat wil je ons daarover vertellen? Overigens wordt er de zondag gespeeld door het trio Dado Moroni... Nou, dat was 8 januari al uitverkocht, maar ja. wat is er aan de hand rond die vleugel, Hans? En het vleugeltje wat meekwam uit Nieuw Unicum. Ja, ja. ja dat vleugeltje Nieuw Unicum, dat heeft in de loop van de jaren zijn waarde wel bewezen. Daar heeft uh, iedereen uh, op gespeeld, die, ja. die ooit in, in uh, de kocht wat heeft gedaan. Overigens was dat vleugeltje het, uh, het voormalige eigendom van het oude oratoriumkoor. En dat is heel lang geleden, geleden al uh, ter ziele gegaan. Nou is uh, uh, uh, uiteindelijk terechtgekomen in beheer van, uh, van Theo in de krocht. En ja. meegegaan uh, eigenlijk in, in de hele inboedel. Kortom, uh, uh, die vleugel die was wel aan vervangen toe. en mm -hmm. toen. En uh, toen hebben we als bestuur... Besloten. Ik denk dat dat al drie jaar geleden is geweest. Want daar hebben we daar een andere vleugel nodig. Niet alleen voor ons, maar ook voor anderen. En toen een crowdfunding begonnen. Uh, uh, en maar eens geroepen naar de zaal: van goh, we hebben een andere nodig. Zijn we niet bereid uh, om, om dat via een crowdfunding te doen? Nou, en daar hebben mensen wel het een en ander op gestort. Paspa toehouders die, uh, uh, uh, die zeiden: van we kunnen niet komen. Nou, dat hoefde ik de entree niet terug te storten, maar zei, nou, stop dat maar in de pot voor de nieuwe vleugel. Ja. Kortom, daar waren we uh, op streek om daar een andere vleugel voor te zorgen. Totdat een van onze trouwe bezoekers, uh, uh, Jaap Vunnekotter, die ook op zondagmorgen ZFM, een van de presentatoren is van ZFM Jazz. Uh, uh, zeker, zeker. Uh, de, onze gerespecteerde collega. collega, prachtig programma. Ja, Jaap Vunnekotter. zeker. Jaap ja. ja, absoluut. En uh, die, die uh, is betrokken bij een, een stichting, uh, uh, Stichting Zaba Was en die beheert legaten. Uh -huh. nou, die, de, de, op een gegeven moment ging, is hij daar, daar weggegaan door uh, pensioen. En mocht als dank voor uh, bewezen diensten een bedrag besteden om, om aan een goed doel te schenken. Hey. Nou, Jaap zat ook in die zaal toen, de tijd, met ja. het verhaal van die crowdfunding. En die heeft toen kennelijk bedacht: van nou, ik vind uh, Jason Zandvoort wel een uh, goed doel. En, en uh, uh, dus dat bedrag wat hij mocht besteden aan een ambiculturele instelling, uh, heeft hij namens de stichting. Uh, mocht daar die vleugel voor aangeschaft worden fantastisch dus zo zijn wij aan die nieuwe vleugel gekomen geweldig een, een, ja. een, een, een vleugel Yamaha C7 heb ik ergens gelezen ja. ik heb er helemaal geen verstand van maar het zijn ja, een ja. paradepaardje te zijn ja, het is een, een, een, een, een, echte, een echte concertvleugel. Ja. Oh, oh, oh, oh. Ja. Nou, een dergelijke. Ja. Dat is natuurlijk een geweldige schenking. Sowieso ook van ja. alle houders ja. van de stichting. Ja. En, nou ja, en wanneer de, voor, gaat voor, voor, deze voor feestelijke keren. overdracht gebeuren, Hans? Wanneer? Uh, zondag. Uh, ja? Zondag, normaal gesproken, beginnen de concerten om half drie... Nou, in dit geval beginnen we om uh, twee uur. Dus we willen graag om twee uur de zaal vol. Waar ja. normaal gesproken om half drie is. Dan hebben we van twee uur tot half drie. wat festiviteiten. met de overdracht van de, van de vleugel door uh, Zaba. Eh? Uh, CQ, ja, Vunnekotter aan de Stichting Jensen Zandvoort. Ja. En dan beginnen we om uh, half drie met het reguliere concert. En dan wordt dat tegelijkertijd een uh, live cd-opname gemaakt van, dat, uh, uh, van die eerste bespeler, dat de Moroni op, uh, op die nieuwe vleugel. Dus die heeft, uh, die is, Dat is de debutant. Ja. <laughs> ja. ja. Moroni, Moroni. Ja, op, dus. op deze vleugel is hij de eerste. <laughs> ja. eerste uh, Wat mooi. Fantastisch. Ja, en mooist, ik hoor he? het goed zeggen, er wordt ook een live cd opgenomen van ja. dit concert. Ja, en ik hoop dat die dan uh, klaar en beschikbaar is Wanneer we in het nieuwe seizoen in september. weer de eerste aan het reguliere nieuwe seizoen beginnen. dat de CD dan klaar is. En dan ja. is die voor iedereen beschikbaar. En dan hebben we toch een hele mooie herinnering. aan, uh, aan, de, aan de introductie van die nieuwe vleugel. Tja. Jullie zijn natuurlijk al, uh, al met die vleugel in de, in de krocht gearriveerd. Hoe, hoe ja, klinkt is, het? Hoe klinkt het in de hij krocht? Staat er al. Ja, staat al. Nou, ik heb, ik heb, er, ik heb uh, uh, één toets gevonden. En daar heb ik een. Uh, <lacht> Uh, en die heb ik aangeraakt en er ja. kwam geluid uit. Dus hij werkt. Ja, ja, hij werkt. Eentje in ieder geval. Het ja. was altijd. Eén, toet... ja? Eén, toets wer... Eén toets werkt sowieso. Uh, uh, dat, zondagmogrig... dat gaat feest worden. Nee, maar zondag, zondagmorgen om negen uur uh, staat uh, de stemmer uh, voor de deur en ja. dan wordt hij uh, en dan wordt hij gestemd. Uh, en die staat daar wel even uh, anderhalf uur mee bezig. Ja. En dan moet ja. die zaal echt helemaal stil zijn. Ja. Ja. En dat, uh, nou, dat gaat allemaal wel lukken. En de stemmen blijft er de hele dag bij. Oh, mm -hmm. dat hij eventueel in de, in de, in de pauze ja. tussen twee sets, omdat het, ja, je wil toch dat hij, dat hij uh, goed op toon blijft, ja. als het ja. nodig is ja. kan je hem nog even bijstemmen voor de, voor de tweede ja. set, ook vanwege die ja. cd-opname en ja, is dat ja. zo dat bij zo'n nieuwe vleugel dat die inderdaad zo gevoelig zijn dat ze gewoon alweer een klein beetje van toon kunnen veranderen tijdens nee, enthousiast nee, spelen, nee, dit is gewoon perfectionisme nee, van nee, jullie nee, normaal gesproken niet nee, nee, nee Nee. die C7, dat zijn hele stabiele vleugels. Ja, ja, ja. Dat hoeft niet zo gek veel. En het zal ook allemaal wel niet nodig zijn. Maar ja... Voor het geval nou, dat het moet ja, perfect, nou ja, het is, hè? Het, kijk, het is, het is een... De, heb je een, een, een, een koor met een pianobegeleiding... en hij is dan ietsje van toon af... dan dat, uh, dat koor zingt daar overheen... en dat gaat allemaal niet merken. Maar op nee. het moment dat je een, een trio hebt... Ja, ja. Als je een idee-opname dan is die, die technieken zijn zo verfijnd, ja. ja, dan hoor je, en, en die pianisten zeker, die ja, horen ja, iedere ja. Jengel die ja. het dan niet hoort, die hoort uh -huh. ze, Nou, da, daar wil je voor zijn. En ja. er zijn nogal uh, jongens, hè, aanstaande zondag met uh, ja. Dado Moroni, uh, met een enorme ja. staat van dienst op die prachtige ja. vleugel, dan de bassist ja. Joris Stepen. Uh, ja. En de drummer, de ons toch wel bekende drummer, Frits Landersbergen. Dus het wordt sowieso een, een genot. Zeg nog eventjes, ja. over vleugels gesproken. Waar is nou dat andere vleugeltje naartoe gevlogen? Ah, ja, <laughs> nee, die we, nee, die hebben we in huis gehouden. Vertel. Die, uh, die, staat, uh, die staat nu uh, in de oefenruimte, dat uh, pluspunt beneden. En dat is de oefenruimte van, uh, van de muziek New Wave. We hebben, hem, we hebben hem in het dorp gehouden. Ja, mooi. Daar, hij, daar wordt hij bespeeld door, door, door de leerlingen van de muziekschool. Hartstikke ja, mooi, Jan. Ik, ik, ik bedoel, het... het, het ja, hou hem, dan, hou hem dan maar lekker uh, in de buurt. Uh, ja. Uh, uh, prima. Uh, verkopen, ja god, wat, wat moet je ermee. Het, het, is, het is het leven. Het is ook een beetje wat de gek ervoor geeft. Ja. Hij is wel heel erg oud, maar klinkt, uh, klinkt nog steeds fantastisch. Uh, ja, ja hier, in die zin dus kunnen instrumenten niet zo nou, verouderen. Het is, en het is voor, uh, voor leerlingen ook ja. ontzettend leuk om te spelen op, uh, op een vleugeltje dan op een... Uh, ja, nou. dan, op, ja. dan op een piano of een keyboard. En zeg dan Hans, een... en dan, ja, dan heeft het een goede bestemming toch? Nu begint dan ja, uh, Sound for Jazz weer. Dat was, in, ja. uh, dat was vroeger met Theo natuurlijk ook met lekker eten erbij. In uw ja. unicum is dat ja. voortgezet. Wat zijn nou de plannen voor onze nieuwe krocht? Ja, dat gaat nog een klein beetje in de lucht. Het... Uh... Kijk, we zouden het wel weer heel erg graag willen doen. Ja. Het eten. Want het, geeft, het is een fantastische collectiviteit. Ja. De, de muzikanten blijven eten. Die ja. zitten tussen de bezoekers in. En, en kunnen gewoon even lekker hmm. pappen kwebbelen. En na zitten. En, en helemaal goed. Maar... Kijk, als bekend in de krocht is de uh, keuken uh, is er niet. Nee. Nou ja, er is wel een ruimte uh, en, en daar staat dan de, de, de afzuigkap en, en de frituur en dat soort dingen. Maar maaltijden daaruit halen, dat gaat niet lukken. Dat is wel nee. heel ingewikkeld. Okay. Wat we wel kunnen doen, dat is dat we op de hoek bij uh, Dennis Kool, dus bij uh, Skool... Trein. In de blauwe Oh, dat jullie daar naartoe gaan. Ja, de, ja, ja, ja. Maar dan, dan. Kijk, normaal gesproken is, uh, is Dennis op de, de zondag en de maandag uh, dichtbaar. Ja. Uiteraard van harte bereid om voor ons uh, open te gaan. wanneer er voldoende mensen zijn die willen blijven eten. Maar dan moet je wel zeker weten dat ze ook, wanneer ze zeggen: ja. van we blijven ja. eten, ja, dat, dat, het dat, ook ook, dat ze ook komen. Ja. Ja. En dan vind ik het toch een beetje ingewikkeld ja. wanneer iemand zegt: ik blijf eten en hij heeft nog niet betaald, want dat ja. is aangesproken natuurlijk wanneer je klaar bent met ja. eten en drinken, ja, dan trek je je jas aan in de krocht en dan loop je naar buiten. Ja, en dan besluit je dan kan weg je te houden. Voor... Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen dan zeggen van, ja, ja, god, ik heb dan nou wel afgesproken om daar te gaan eten, maar ja... Ik heb me jou staan toch wel aan, weet je wel, wil naar van, huis. Die. Ik ja, naar huis. Ja, ja, of ja. ergens anders naartoe. Ja, ja. Ja, dan, dan hebben we toch dan hebben we wel een probleem. Want ja. dan is erop ingekocht op de toezegging en het is niet zo. Dus het enige wat er dan eigenlijk overblijft, wat je kan doen, dat is dat je dan aan iedereen moet vragen. Van, Om vooraf te betalen. Ja, ja. ja precies. Ja. Dan, dan heb je in ieder geval uh, uh, toch een beetje de, de, de dwang mm -hmm. van. Ja, maar ik trek mijn jas aan. Dan moet ik wel om de hoek lopen. En daar ja. mijn jas weer uittrekken. Ja. En gaan eten. En dan zit je daar uiteindelijk wel met hetzelfde clubje mensen waar je anders ook mee zit. Maar dat is prima. Ja. Mm -hmm. Nou, het en, is wel. Maar, je je ligt het even goed toe, Hans. Het is dan voor nou, de mensen die luisteren. Ga, een overweging, hè? Wat gaan we nou, doen? Ja, ik, precies. Ik ga proberen om dat zondag uh, een beetje te inventariseren. Ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld in de pauze of zo. Uh, dan hebben we meestal wel wat huishoudelijke mededelingen... over het volgende concert. of, of uh, whatever. Ja. Om dan maar eens aan, uh, aan de familie... Uh, want zo langzamerhand is dat <lacht> toch een beetje... <lacht> de familie geworden. Die is, ja. ja, de familie die daar, uh, die daar uh, in de zaal zit. Te vragen van, wat denken jullie ervan? Zijn ja. jullie bereid ja. om, om van tevoren... die uh, 22, 23 euro uh, uh, uh, te betalen... en dan daarna in na, polonairs, naar na, na, na, na, na de school, blauwe na, trammers, naar na school, na school te <laughs> ja. lopen. Ja, ja en, en steek maar even de hand op, en dan hebben we in ieder geval een beetje een indruk ja. of, het, uh, of het zinvol is om het op die manier te proberen. Of het lukt, ja, ja. dat is een andere discussie. Ja. Maar we kunnen het in ieder geval proberen. Ja. Oké, okay, het, het concert van Dado is uitverkocht. De, de vleugel ja. wordt overgedragen. Dat is dan eigenlijk ja. alleen toegankelijk... voor degene die al een kaartje voor het trio Dado-Moroni hebben, begrijp ik. Of kunnen ja. daar nog sowieso ja. mensen om de hoek komen kijken, zondag? Nou, nee, lijkt mij niet wat nee, het hè? Nee, de, de maximale bezetting in de zaal is 135. Ja. Ja, en uh, uh, wanneer er iemand uh, op het laatste moment niet komt... ja, dan is dat ook niet zo vreselijk. Mm -hmm. Want, uh, ja, god, uh, het, is, het, is, het is een beetje... moet even zien hoe het allemaal gaat. Ja. Maar dus ik, ik, ik durf tegen niemand te zeggen van... nou, kom maar, probeer maar. Want nee, nee, nee, ben, dat niet. Nou, ik ben bang nee. dat het dan uh, op een teleurstelling uitlaat. We kunnen wel tegen iedereen zeggen... ga je maar verheugen op die cd uh, die daaruit gaat ja. komen. De live ja, zeker. registratie. Zeker. Nou, Hans... Oh, ja. Maar ja, het is, het is wel zo, uh, mm -hmm. ook door die 135, uh, uh, dat er nu al pas partoutjes worden verkocht voor het seizoen uh, 26, 27. Ja, ja, ja. Want dan, mm -hmm. want dan weet je zeker dat je, dat je plek, plek, plek hebt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja de, de, de, nu, nu komen ook regelmatig uh, uh, uh, mailtjes of appjes of telefoontjes van, van is, er nog, uh, is er nog plek? Ja. Uh, ja, nee, voor februari niet meer voor maart uh, zijn er nog een paar. Maar, oh, okay. dat, gaat ook, maar dat gaat ook heel snel. Ja, ja, ja, ja. ja, dat wordt echt een select gezelschap in een, uh, in een zeer bijzonder theater. En daar ga je dus wel even ja. je best voor doen. Even aandachtig. Je strompelt ja, ja. niet binnen en je zegt niet af. Nou, Hans, ja. voor aanstaande zondag wens ik jullie enorme hoogtepunten bij het overdragen van die prachtige vleugel dat in gebruik nemen. Annie en Nico. Door hoor. Ja, ja. Ja, ja. Trido, de team. trio Dado ja. Morani Die wensen wij hier vanavond heel ja, ja, ja. veel succes. Ja, en, uh, ja. nou, en we gaan jou van tijd tot tijd gewoon even wat vragen. Is dat oké? Okay? Want wij willen van alles op de hoogte blijven. Nu Jess ja. Zandvoort weer terug is in de krocht. Prima, helemaal goed. Hartstikke uh, okay. bedankt Hans voor de Benieuze toelichting. Wat, uh, wanneer er nog wat verteld moet worden, jullie weten ons te vinden. Nou, <laughs> heel gemeen Hans, maar ik zeg tot zondag. Oh, Hanni! Oh, wel! Hanni wel! Oh, ja. En Hanni niet alleen, die nee? surfer van er ook. Hè? Die <laughs> surfer ook, ja. Die, die satébikker. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, hartstikke ja, ja. leuk. Het, het klinkt heel bekend, het klinkt heel bekend hoor. Mooi hè? Ze weet het ook wat te vertellen ook Je hebt het al gezegd hè Hans, familie, familie, je hebt het woord al genoemd. Het is Robby ook de voeten uit, we kennen Heel veel plezier aanstander zondag. We gaan Hanny uithoren en jouw TZT wie bellen?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 als u niet naar de krocht wil, of er gewoon niet meer in kan... en daar nu al gefrustreerd over bent, dan kunt u dat eruit lopen. Want het circuit Zandvoort nodig de bewoners van Zandvoort... zondag uit voor een wandeling over het circuit. Lekker je wandelschoenen aan en beleef dan het iconische rondje... van 4,3 kilometer op een manier die maar weinig mensen meemaken. Want dichter bij het asfalt kom je niet... Uh, gewoon niet de bedoeling dat je valt hoor. maar gewoon lekker blijven lopen. De gezellige winterwandeling is er vol op sfeer. Het racecafé Mickey's is geopend. Net als de Simrace Center, Center Res, nou, Race Square. Oh, wacht even waar je kunt proberen... op een speciale kennismakingsaanbieding. In een nieuw deel van het pitgebouw vind je bovendien... Pop-up café voor een hapje en een drankje. Nou zeg, je bent echt weer helemaal op het circuit... maar gewoon zonder uh, rubber. Maar gewoon lekker op je wandelschoenen. Um, Kies voor Mickey's. Stempelkaart voor 17,50. Proef daar vier heerlijke items terwijl je over het circuit wandelt. En kom samen met kinderen, kleinkinderen, familie, buren, vrienden. Maak er een bijzondere winterdag van. Het is geopend van 11 tot 4 uur. De toegang is gratis... Aanmelden kan via circuitzandvoort.nl/slash wintertrackwalk. Ja, het is toch allemaal Wintertrackwalk? Of scan de QR-code in de advertentie en die staat in de Zandvoortse courant onder Wintertrackwalk over het circuit van Zandvoort. Aanstaande zondag, voor wie nergens meer naar muziek kan luisteren, gewoon lekker het circuit op. Deed je dat je je aan moet melden, zeg. Ah, ja. Nou, raar is zeker een, een maximale aantal mensen die erop mag. Ja, ja of, ze, of ze zijn bang voor honderden en dat je er dan niet veel meer aan hebt. Dat ja. kan natuurlijk ook, Dus ze ja. toch klein willen houden. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed mensen. Even in de Zandvoortse Courant kijken als je uh, wilt aanmelden. Het is natuurlijk weer heel leuk dat, je, dat we weer in de gelegenheid gesteld worden... om dat weer eens te gaan doen. Uh, we, gaan, uh, we hebben net geluisterd trouwens, voordat uh, Beb jullie dit vertelde... Naar de Turtles met A Happy Together. En we gaan nu uh, ook weer zo'n uh, liefdeslied. Maar deze is wel heel gepassioneerd hoor: ja. The Kiss of Fire van Julori. Si a las la ambición de mi suburbio.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 Or tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo Las paicas y las grelas Luna en los charcos Canjenga las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer I touch your lips and all at once the sparks go flying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 Hoeveel, bij hoeveel mensen morgen de dag zo begint... met een kiss, kiss of, of fire. fire. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> ja, prachtig nummer van YouLaurie. En ik, ik weet even niet zo gauw wie die dame is. Maar goed, uh, lekker nummer. Um, ik Hebben heb ook we... nog een wandelingetje. Nou, ik wou net vragen aan ja, je. Want, ja, want, want ja, Beb heeft het over het circuit. Maar er is ook weer uh, het lichtfestival in Caprera. Ik geloof, is dat nou elk jaar? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij wel. Ja, ja. en dat is echt uh, een ongelooflijk leuke ervaring. Het is een licht kunstroute. Ja. En het bestaat uit twaalf gloednieuwe kunstwerken. Um, je moet je wel een warm aankleden hoor. Maar je gaat helemaal een avondwandeling maken door de bossen. Ja. En het is wel leuk, want het is natuurlijk ook eerder als weer... Uh, noem je dat uh, voorjaarsvakantie, heet het zo? Vroeger het Ja, het er ook een de 21ste, ja, ja, carnaval, ja. Dus het is ja. al een ideaal familieuitje. Ja, natuurlijk. Je ja. kan een, echt een betoverende wandeling maken... langs indrukwekkende kunstwerken... en ontdek het festival door de ogen van kinderen. Ze kunnen meedoen met uh, allemaal dingetjes. Het is een interactieve quiz over de kunstwerken. Uh, kies, wil je gaan met de hele familie, dan kan je apart een familieticket kopen... En die is dan veel goedkoper. En is het donker en nog een beetje spannend. Of gaan de kinderen vroeg naar bed. Dan zijn er schemertickets. Wat die zijn grappig. alleen beschikbaar tot en met kwart voor zeven. Dat vind je Dat het niet grappig, enig. Ja. Dat is hartstikke leuk. Uh, even kijken, want er stond nog iets. Vond je warm aankleden. Dan is er natuurlijk ook een horecaplein waar je na de lichtwandeling terecht kunt voor een warme kop chocomel of kluwijn. En het, uh, na de afloop sluit je de avond gezellig af bij het vuur... waar de kinderen marshmallows kunnen roosteren. Ach, wat even. Terwijl jullie dus na plaats praten met een lekker glaasje kluwijn... kunnen de kinderen dat doen. Nou, dat is toch enig. Heel het horecaplein is de hele avond open vanaf ja. 6 uur. En je moet even voor de tickets gaan naar www.caprera.nl. Nou, Aanradertje. Fantastisch, dank je wel. Wij gaan weer verder met de liefde en ook sommige liefdes die niet willen lukken. Nou, zou dit er eentje zijn? We gaan het horen. Maar nou, zo denk je dan nog, hè? als je jong bent. Ik, ik wil niemand anders dan jou. Nee, maar alleen maar, maar jou. Anders dan alleen jou. jou. Alleen maar jou. <laughs> nou, als het toch niet lukt, wordt het toch waarschijnlijk toch wel weer een ander. Ja, toch? Ja. <laughs> ja. Hebben we nog nieuws? Uh, ik heb wel een sportief nieuwtje nog. Het gaat eigenlijk ja. ook over de voorjaarsvakantie. Maar speciaal voor de jeugd. Zandvoortse jeugd. Oh, In de voorjaarsvakantie hoeven de kinderen in Zandvoort zich geen moment te vervelen. Ja. Want op woensdag 25 februari organiseert team sportservice in de Koorverhallen gratis sport, een spel instuif voor kinderen. En dat is bewegen, plezier samen maken. En zo wordt de hele dag wordt die sportschool omge of hal hal, moet ik natuurlijk zeggen, omgetoverd tot een plek met allerlei activiteiten. Maar er is ook een prikkelarm uurtje en dat vind ik wel grappig. Oh. Bijzonder aan deze editie is het prikkelarme uurtje. Speciaal bedoeld voor kinderen die gevoelig zijn voor drukte geluid of heel veel prikkels. En tijdens dit eerste deel van de ochtend... zijn er rustige activiteiten. Mm. Zoals boogschieten en uh, aangepaste lasergamen. Dus geen harde geleiden. Mm. Nou, dat is hartstikke leuk. Voor de rest van de dag is er van alles. Mag je hollen springen, rennen, in de touwen klimmen, in de rekken. Hartstikke leuk. Deelname aan de activiteit is volledig gratis. Maar wel even aanmelden. Dan weten ze hoeveel mensen er komen. Je kunt je aanmelden op noordhollandactief.nl Noordhollandactief.nl gaat het te snel. Het staat gewoon in het zand voor de korantje. En het is op 25 februari woensdag. Dankjewel voor deze mededeling. Dat Leuk voor de kids dat er dingen georganiseerd worden. Ja. Anders nou. duurt zo'n vakantie wel lang. Ja. Uh, oh. We gaan eens kijken hoe Redbone met de liefde omgaat. Ja, Redbone met Come and Catch Your Love. Ik, ik, ik zat nog te denken hè, over dat clubje waar we het over hadden. Ik, ja, misschien dat ik het toch eens een keer ga proberen. En misschien net zo lang totdat ik dit ga zingen. Moet je horen. Oei, dat was lekker. Oei, oei. In het water. Dat ja, dat was lekker. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat zeggen. Een keer en dan overmorgen weer. Oei, oei! Dat was lekker. Nou, het zal niet gebeuren, denk ik. <laughs> ja, misschien in augustus. <laughs> ja, ja. Nou, dat, dat zeiden ze ook. In april is het een goede, uh, goede tijd om in te stappen. Ja. ja. En dan, ja. Uh, Als je het voor het eerst wil gaan doen. Ja, ja, ja, ja. Dat, ja precies. Maar en wij dan... hebben een hele leuke foto. Als mensen ons naar onze site gaan, dan staan wij midden in de zee... met ons koptelefoontje op, Ja. maken daar een vrolijke sprong... Dus wij hebben dit al gedaan, Dol. Nou ja, dat is waar. Ja, wij, zijn, waar. Ja. Wij, zijn wij zijn al twee minnen. Wij zijn volleerd. die ja. foto stond natuurlijk niet in één keer, was die goed. We nee. hebben daar de hele middag van zwemmen. Springen, ja, dat in, zes, dat zee. Springen, okay. Ja, springen ja. Maar ja, dat was, dat was uh, hoogzomer, hè? Ja, ja, ja. ja. We hadden <laughs> ons eigen clubje, maar het viel alweer snel uit elkaar, hè? Ja, dat zwemclubje ja. foto is ja. ja. was leuk. <laughs> klopt, klopt. Nou, hé, hey, zeg, lieve mensen... Um, uh, het, het zit er weer op. De twee uur is weer voorbij. We gaan weer afscheid nemen. En uh, we, uh, ik dank Hanni voor je bijdragers. Ik dank Beb voor je mooie interviewtechnieken die je elke keer weer uit de bouw schudt. Ja, echt waar. En, en die, van die heerlijke die... romantische muziekjes. Ja, dan en, dan ja we... en dan moeten we okay. jou bedanken ja. voor de gasten die je uitnodigd. En het was van leuk. Interviews de kunnen doen, ja. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Nou, met elkaar, met elkaar vullen we die twee uur. En uh, ieder op zijn eigen manier. Maar ik, uh, ik vind het helemaal geweldig. Hartstikke leuk. En waar ik heel erg blij mee ben. Dat zijn natuurlijk onze luisteraars. Want zonder jullie. ja, Dan zit je het hier een beetje voor jezelf te doen. Ja. Dus ontzettend bedankt voor het luisteren. En kijken Ja, via zfm-live.nl kun je alles zien hoe dat gaat hier. Maar je kunt natuurlijk ook, als je dat gezellig vindt... een keertje langskomen om zeker, te kijken ja, hoe dat gaat. Krijg je nog een kopje koffie ook of nou, een kopje thee? Zo. Altijd welkom. En uh, wij gaan eruit, ik zou zeggen over twee weken... de 27 februari zijn we er weer. Dan met Marlene Sherps. En uh, we gaan even kijken samen met, uh, hoe heet die mevrouw ja, ook weer? Lili Stoppelman, uiteindelijk de allereerste kunstschaatster... voor die voor Nederland naar de Olympische Spelen ging... al in 1952, dus ja. daar hadden we het over. En dan gaan we met haar even terugblikken. En terug. met haar Blik, gaan hè? we kijken wat ja, ze nou van die Olympische Spelen vond. En ja. hoe het en vooral... in vergelijk met haar ervaring ook. Ja, en dan vooral de kunstschaatsters natuurlijk. Ja, ja, en ja. Ik, ik hoop ook dat ze, dat ze uh, die van die Zandvoortse jongen... Uh, Mannen inmiddels, ja, ja, ja. dat ze daar iets over kan vertellen. Ik ben benieuwd. Nou, ben benieuwd. Leuk. Ja, leuk. Over ben weken. ben ben ben ben ben tot over ben weken. Wij gaan eruit. Tot ziens. Fijn weekend. En Bedankt voor het luisteren. Veel uh, plezier. en ben niet op morgen. Hou het rustig. <laughs>